Volgens Israël maakt de overeenkomst het moeilijker om tot een echte oplossing te komen... en brengt dit Iran waarschijnlijk juist dichter bij de bom. In een gebied in het noordoosten van China ligt het verkeer grotendeels plat vanwege zware smog. Zeven snelwegen zijn voor al het verkeer afgesloten omdat het zicht er minder dan 50 meter is. Ook het Chinese luchtverkeer heeft last van de smog. Voor de tweede keer in de maandtijd is de luchthaven van de stad Harbin gesloten... Ruim 200 vluchten van en naar de miljoenenstad zijn geschrapt. Het vliegveld lag een maand geleden ook al onder een dikke deken van smog. Toen begonnen de energiecentrales extra warmte te produceren... vanwege de invallende winter. Staatssecretaris Mansveld reageert gematigd positief... op het akkoord dat is bereikt op de klimaattop in Warschau. Volgens haar is het nieuwe klimaatakkoord een stap dichterbij gekomen. Mansveld vindt dat er nu een begin van het fundament ligt... maar dat dat nog wel robuuster moet worden...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 We gaan het hebben over klimaatbestendige koolmezen, de duurzame A15... en de directeur van Greenpeace komt hier op bezoek. Het tweede uur van Vroege Vogels. Het is tijd voor nieuwe vormen van wetenschappelijk onderzoek. Zo dacht Marijke de Boer die vrijdag promoveerde aan Wageningen Universiteit op walvis research vanaf mammoet Omdat onderzoeksschepen verschrikkelijk duur zijn en ook lang niet alle zeeën bevaren... leek het Marijke een tof idee om mee te liften met schepen die wel overal komen... tot in de meest woeste uithoeken van de meest verre oceanen. Dus scheepten ze in op vrachtschepen en ijsbrekers op kustvaders en cargo vessels. en voer ze mee met knoestige zeebonken en onverstaanbare kapiteins verklonken aan hun roer wijdbeens met hun ogen op de kim. Paul Biegel. Precies, Paul Biegel. Het bleek een gouden greep. Zo zag ze als eerste de Atlantische gevlekte dolfijn en de klimene dolfijn in de wateren van Gabon. Ze deed de eerste waarneming van een geheel witte snaveldolfijn in de golf van Guinea en ze ontdekte de invloed van de getijdencyclus en de maanstand op de aanwezigheid van bruinvissen rond Bartzi bij Wales. Kijk, dat zijn nou nog eens moderne ontdekkingsreizen. Dus als u ooit het verzoek krijgt van uh, dokter Marijke de Boer... of ze mee mag liften in uw gondel, kano of waterfiets... zeg ja, want wie weet wat ze nog ontdekt. Pullman, uh, van de Franse filmcomponist. Het is filmmuziek, <tie> uh, Van dirigent Roger Roger, uitgevoerd door het Metropoolorkest. Ja, morgen gaat het project uh, in Rotterdam A15 feestelijk van start. Dan gaan Milieudefensie en Natuur en Milieu beginnen... met een enorme campagne om de autoweg A15... om te vormen tot de duurzaamste snelweg ter wereld. Het moet een doorbraak betekenen voor elektrisch rijden in Nederland. En in de aanloop uh, naar morgen gaat Joost Huizing een stuk over die weg rijden. Uh, uiteraard elektrisch. En samen met projectleider Maarten van Biezen en een veelgebruiker van die weg... Dick van Middelkoop, die net van zijn werkgever te horen kreeg... dat hij een nieuwe elektrische auto mag aanschaffen... Nee, het is een orde. Het is een nu een orde, Johan. Nee, makkelijk zat. Ik heb gisteren een akkoord gekregen. Dus ik ga het nu bij jou bestellen. Dit is mooi. We staan erbij, terwijl meneer ook te op... een elektrische auto bestelt. Ja, geweldig. Dus als jij hem vast wilt leggen, graag. Dat is gewoon een orde. Goed, ik hoor je graag. Hoi. Yo. Mooi moment. Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja, dit is echt subliem. Na zes jaar uh, is dit wel heel, heel gaaf. We gaan er zo meteen over verder praten. Okay. In ja. een andere elektrische auto. Dit is er eentje die Natuur en Milieu voor ons geregeld heeft. Ja, graag. In de Nissan Leaf. Zo. Zo. En we gaan op weg naar die beroemde, die vieze snelweg. Ja, die A15. Inmiddels lekker verbreed. Kan okay, je nog we verder rijden? We hebben de ruimte. We gaan het zuinig en schoon doen. Bij Ridderick heb je een van de drukste punten van de A15. 245.000 auto's per dag komen daar langs. En die snelweg die echt dwars door Nederland gaat, van Nijmegen naar Rotterdam, dat moet in plaats van een van de vieste, een van de schoonste wegen van Nederland worden. Ja, dat wordt de, de proeftuin voor het elektrisch rijden in Nederland. Morgen wordt het project min of meer feestelijk geopend. Ja, morgen uh, gaan wij een 3D-videoprojectie op een heel groot gebouw... De film van het ontstaan van elektrisch rijden in Nederland vertonen. Dat is op de Rotterdam, hè, waar ja. dat geprojecteerd Ja, een van de grootste kantorengebouwen. Ik geloof het grootste gebouw van Nederland inmiddels. Ja. Maar wij gaan het nu hebben over het verkeer... Wat moet er op die A15, het licht gaat nu op groen... waar we nu naartoe rijden, wat moet daar gebeuren? 40.000 mensen verleiden om elektrisch te gaan rijden in die, in die regio. En dan ook nog in elektrische auto's die aangedreven zijn door stroom... die is opgewekt in die regio, op zon en wind. Maar hoe krijg je 40.000 mensen zo gek? Want het aantal elektrische auto's neemt wel toe... maar het gaat nog steeds om kleine hoeveelheden. De enige manier waarop dat kan lukken is dat je mensen moet laten proberen, zoveel mogelijk proberen, uh, elektrisch te gaan rijden. Want het blijkt elke keer als mensen dat doen, dat ze allemaal denken van... hé, hey, dat is gaaf, dat wil ik ook. Maar het is, het is onbetaalbaar? Nou, Daarom kom je met specifieke leaseconstructies. Als je mensen allemaal een auto laat kopen, dan is dat gewoon veel geld. Tegenwoordig ja. kopen de meeste mensen ook weinig auto's dan. Maar wacht even, wacht even. Ik hoorde net, de koop is net beslecht. Ja. U hebt er eentje gekocht. Ja, ik heb uh, groen licht gekregen van mijn werkgever. En ik heb uh, een open Ampera mogen aanschaffen door de... Nou ja, hulp van de regering uh, kunnen we nu inderdaad uh, deze auto voor een redelijke prijs aanschaffen. Maar, maar waarom en... wilt u dat nou zo graag? Ja, dat is een Rijfwijder. gevoel. Dat zegt Maarten net ook al. Je moet het ervaren. Ik ben er al heel lang mee bezig. Het is wat dat betreft een, een, een droom. En het, het, het gevoel wat je krijgt als je elektrisch rijdt is je wordt rustig. Ik ben van mezelf ontzettend druk, maar ik zelfs, ik word rustig bij het rijden met een elektrische auto. Rij je dan ook veiliger? Dat zal ongetwijfeld. Wat rustiger betekent veiliger. Rij... Zuiniger, veiliger. Al... Alleen maar voordelen. Dat soort voordelen zomaar, ja. ja. Nou rijden we hier de oprit op. Ja, de oprit van de A15. Waarom is er speciaal voor deze weg gekozen? We waren op zoek naar een symbool, een nationaal symbool. Een weg die dwars door Nederland ging. En waar we ook nog ruimte hadden om met windmolens iets te kunnen in Nederland. Oh, die, die komen ook naast de weg te staan? Ja, er zijn plekken waar concentratiegebieden zijn aangewezen voor windmolens. En juist langs de A15 er waren veel mogelijkheden. Dus dan rij je in je, als het goed is, elektrische auto en dan zie je de plek waar jouw stroom wordt opgewekt. Ja, die directe verbinding zien te leggen tussen elektrisch rijden en uh, schone energie. Dat is natuurlijk de manier om uh, echt emissieloos te kunnen rijden. Ja. Nou zou ik het ook wel willen, maar ik woon een beetje ver van de A15 af. Ik mag niet meedoen. Nou, het idee is natuurlijk dat wij met project A15 bewijzen dat er een business case is voor elektrisch rijden. En als dat werkt hier, dan werkt het overal. Maar werkt het dan alleen maar voor mensen die een leaseauto hebben? Wat wij willen is dat we het concept leaseauto gaan veranderen. Wij willen een aanbod ook kunnen doen aan elke privépersoon om een auto uh, privé te kunnen leasen. Dat is nu nog helemaal niet zo bekend, maar het is natuurlijk ook heel goed mogelijk om zelf een auto te leasen zonder dat via een bedrijf te kunnen doen. Voordat we straks stil komen te staan, hoeveel kilometer kunnen we nog rijden? Het scherm geeft aan dat we nog 90 kilometer kunnen rijden met deze elektrische auto. Hij was niet volledig opgeladen daarnet. <laughs> nu dat zet is, Maarten snel voor... de airconditioning uit. Ja, dat, ja. dat scheelt toch gauw, 10 dat, hè? Dat scheelt wel inderdaad in de actieradius. Maar mensen vergissen zich ook vaak in die actieradius. Men denkt dat men heel veel rijdt per dag. Maar als je dat werkelijk goed gaat bekijken... de meeste mensen komen niet verder dan 70 kilometer per dag... En dan is het heel goed te doen met dit soort auto's. Het project start dan echt morgen? Hoe lang gaat het duren? Eind 2015 uh, is het afgelopen. Dan rijden er op deze snelweg 40.000 elektrische auto's. Nee, niet 40.000 elektrische auto's. Dat is wel heel erg veel. Ja, maar dat, uh, dat getal hoor ik van jullie. Ja, dat zijn een aantal mensen die elektrisch rijden. Wat wij willen is heel veel mensen uh, elektrisch laten rijden. Maar niet in uh, 40.000 auto's, maar ook nog veel in allerlei manieren van delen. Dus we willen iets van 3300 3.500 auto's willen we laten rijden. En dat zijn heel veel deelauto's. Ja, maar is dat dan toch niet, als je praat over die honderdduizenden die hier rijden... is dat dan toch niet zo'n druppel op zo'n gloeiende plaat? Uiteindelijk hè, denk ik dat alle auto's elektrisch uh, zullen zijn. Maar we moeten ergens beginnen. Wanneer is dat uiteindelijk? Zo rond 2025 dat we dan al een miljoen uh, elektrische auto's hebben rijden. Waar we het over hebben is een ontwikkeling die vergelijkbaar misschien is met de opkomst van de mobiele telefoon. Op het moment dat mensen ineens denken, van hé, hey, dit is het, dit is wat ik ook wil, dan gaat het enorm hard. Dan heb je zo'n kantelpunt en dan ineens... Ja, en dan ineens wil iedereen die auto hebben, dan gaat het snel. Is het ook een beetje het gevoel, ik ben onderdeel van de toekomst en die oude vieze diesel- of benzineauto, dat is het verleden? Nou, het is wel zo dat je milieubewuster inderdaad nu aan de gang bent. We gaan hier rechtsaf lopen. Dit is het drukste punt op de A15 ook. Overigens is file rijden erg goedkoop met deze elektrische auto's. Want ja, het rijdt niet. Dus het, het, het, je gebruikt, verbruikt geen. En bij het remmen genereert hij weer energie. Dus het is juist voor stadsverkeer is het, en, en fileverkeer... is het juist prima te doen met een elektrische auto. Daar hoef je echt niet met geknepen billen te zitten. Kijk, je ziet meteen dat hij dus weer stroom genereert... op het moment dat je aan het remmen bent. Maar dat, dat zie dat je is, ook, ja. Ja, je kunt het allemaal zien. Dat maakt het ook leuk. De beleving is ook inderdaad gewoon heel leuk... Het elektrisch rijden, want er, er wordt heel veel getoond. Heel veel uh, wat je in de auto kunt zien, wat er allemaal gebeurt met die auto. Het zou ook leuk zijn als je kon zien wat jouw bijdrage nou is voor een schonere wereld. Dat kunnen we zeker zien. Als we hier het schermpje links voor zien, zien we een boompje. Ja. En dat groeit naarmate je schoner rijdt. En dus dat betekent hoe zuiniger je elektrisch rijdt, hoe sneller het boompje groeit. Wat wij gaan doen is al die mensen die nu al elektrisch rijden oproepen om hun auto aan te sluiten bij Snapcar. Dat is een deelplatform voor auto's. We gaan die mensen helpen om hun auto te verhuren op het moment dat die stil staat. Want de meeste auto's staan meer stil dan dat ze rijden. En als we die auto's beter met elkaar kunnen delen, dan kunnen de mensen daar geld op verdienen... Ja. Dan wordt het interessant. Dan verdien je geld op je auto... maar je kan ook je auto vaker delen. En je maakt die andere mensen die dan voor het eerst een keertje... in zo'n ja. stille, luxe auto zitten... die maak je gewoon enthousiast. enthousiast. Ja, Jaloers is, en enthousiast. Dat is het idee. Ja. Dus we gaan ook Dick vragen zometeen met zijn auto. Dick, is niks voor jou om uh, je auto ook nog te gaan delen... op momenten dat je hem niet nodig hebt. Mijn auto wordt overigens wel heel veel gebruikt. Ik eh, ben heel ambulant, eigenlijk heel de dag onderweg. Maar misschien zou je hem s'avonds van een keer zullen. S'avonds is een ander verhaal inderdaad, dan, uh, dan staat hij stil. Nee, moet je ook niet vergissen, er zijn gewoon ook heel veel bedrijven. Die hebben poolauto's. We gaan ook ja. veel doen met poolauto's bij bedrijven. Die poolauto's die staan over het algemeen eigenlijk stil in de weekenden en in de avonden. Ja. Die bedrijven zitten vaak in het midden tussen woongebied. Er zijn heel veel mensen die die auto best wel zouden willen gebruiken. Ja. En als je dat voor weinig geld kan regelen... dan is dat ook een aantrekkelijk verdienmodel op de elektrische auto. Dus we gaan starten met de tien testrijders van project A15. Die als ze daar tien keer dat ding doorverhuren, dan rijden ze gratis in die auto. Of kunnen ze verdienen op een auto zelfs. Het klinkt als een elektrisch sprookje. Ja, het klinkt als een wilde droom. ja. <laughs> In 1796 ontwikkelde de Genevese klokkenmaker Antoine Favre Salomon een zakhorloge dat muziek kon maken. En sindsdien geldt hij als de uitvinder van de speeldoos. En u hoorde muziek voor speeldozen uitgevoerd door een speeldoos. In deze week in de kranten een opvallend bericht... van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Onderzoeker Marcel Visser zou supermezen willen kweken... die beter bestand moeten zijn tegen het veranderende klimaat. Als een soort mezenfokker zou hij vogels willen creëren... die steeds vroeger eitjes leggen in het opwarmende klimaat. En nou is wat in de krant staat uh, soms waar, maar uh, soms ook niet. is een opmerkelijk dus, uh, verhaal. Uh, moesten we moesten even achteraan. Een... Rob Buiten wil er het fijne van weten. Dus die is Marcel Visser we gaan opzoeken... bij zijn Wageningse volières Vol... Koolmezen. Oh, je hoort ze al. Uh, jonge, je kijkers komen hier al bij het raampje. Komen ze naar je kijken, maar zo. Ze denken dat wij de dierverzorgers zijn. Denk ik, die met eten komen. De, dit zijn echt half tamme koolmezen? Of? Deze koolmezen zijn hier als eigen leg in deze boerderij. En die zijn voor een deel met de hand opgevocht later. Oké, okay, dus die weten inderdaad niet beter als dat ze in een kooi leven. Ja, deze we kunnen we uit. even binnenkijken? Ja, we kunnen even er eentje in lopen toch een klein beetje paniek, even. Even stil blijven staan, dan worden ze rustig. Ze zitten hier nu weer met acht in een koning. En dat is omdat het nu wintertijd is. Dus uh, wat voorjaar gaan ze weer met een mannetje en een vrouwtje in een foyerre. En dan leggen ze eigenlijk is Even een beetje onrust is toch uh, anders dan normaal? Ik denk, waar zijn die meelwormen? <laughs> <laughs> maar uh, over onrust gesproken. Er was de afgelopen week in de media ook wat onrust over woeste plannen van het NIO. Jullie zouden supermezen gaan fokken die de klimaatverandering aan zouden moeten kunnen. Ja, de supermezen, dat was inderdaad de kop in de krant. Nou, we gaan geen supermezen fokken. We gaan eens kijken of we mezen kunnen, laten, of mezen kunnen fokken die vroeger leggen dan andere mezen. Nou, waarom willen we dat nou? door klimaatverandering verschuift allerlei dingen in de natuur. Het voedsel komt vroeger voor de vogels en de vogels gaan ook iets vroeger leggen. Want die hebben dat voedsel nodig om jongen groot te krijgen. Maar nu schuift het voedsel veel sneller naar voren dan de vogels. De vogels blijven eigenlijk een beetje achter. En daarom zijn vooral de laatleggende meesten zijn een beetje het haasje, Die kunnen niet genoeg voedsel meer vinden voor van jongen. En we begrijpen dat niet goed hoe klimaatverandering nou kan leiden tot een soort mismatch tussen het voedsel en die vogels. En het voedsel, dat is in dit geval uh, rupjes. Ja, rupjes op eigen bomen vooral. Even tussendoor Marcel, want de, de, die vogels lijken niet echt heel snel te wennen aan onze aanwezigheid. Voordat ze nou uh, zichzelf beschadigen tegen de kooi, uh, moeten we misschien even buiten verder praten. Ja, dat is prima. Ze zijn wat onrustig door dat ja. we toch wat andere dingen doen dan normaal gesproken hier. <laughs> Dan staan we aan de buitenkant van de En uh, ja, dan uh, is dat meer rust. En dan hoor je ze ook uh, horen zingen. zingen. Ja. Maar goed, je vertelde dat jullie dus uh, willen kijken of je een mees kunt fokken... die sneller legt, die zich dus beter aanpast aan het veranderende klimaat. Ja. Een mees die vroeger en voorjaar al zijn eieren legt. En of, die, of dat beter is of niet, dat moeten we eruit gaan vinden... door de beesten later, als, het, als we die selectie gemaakt hebben, ze los, los te buiten. Maar dat veronderstelt dus al, dat, dat vroeg of dat later leggen dat dat in de genen zit, dat je daarmee kunt fokken. Ja, dat is de andere vraag die we graag willen beantwoorden. Van hoe snel kan je nou eigenlijk een vroege of een late mees op deze manier maken? Nou, we doen eigenlijk hetzelfde wat in de natuur gebeurt, alleen wat meer gecontroleerd. Uh, en als het nou ons niet lukt om die verandering aan te brengen... dan is het blijkbaar niet zo heel erg genetisch bepaald. En dan hebben de beesten buiten, heeft, heeft de natuur, zal ik maar zeggen... ook moeite om die mees uh, vroeger te laten worden. Nou, dat is weer belangrijk, want klimaatverandering is niet zo erg... Het gaat om de snelheid van klimaatverandering. Nou, dat moeten we proberen af te stemmen op de snelheid waarmee je soorten zich kunnen aanpassen. Maar hoe ga je dat überhaupt aanpakken? Kweken op, op uh, legdatum? Ja, dat is, een, dat is best een moeilijk punt. Want uh, wat je natuurlijk zou kunnen doen is: je, je zet een man en een vrouw, komen eens bij elkaar, die krijgen een jongen. Die jongen die laat je dan allemaal volgend jaar ook broeden. En dan kijk je wie er vroeger zijn. Maar ja, dat is natuurlijk een enorme toestand. Want dan ben je alweer een jaar verder. En dan moet je honderden en honderden vogels tot boeren laten komen. Dat dus we doen, we gebruiken daar het DNA van de vogels voor. We weten iets over, de, over welke DNA-samenstellingen eigenlijk de vroege beesten zijn. Dat is wat we doen, we zitten een man en een vrouw komen bij elkaar, die krijgen een jongen. We hebben een heel klein druppeltje bloed af en dan kunnen we in het DNA kijken. Nou, dit zal wel eens een hele vroege kunnen zijn, dit kan wel eens een hele late zijn. En dan gaan we die het jaar erop op weer volieren we zitten samen. De vroege bij de vroege, de late bij de late. En op die manier proberen we dus een vroege en een late lijn te krijgen. En dan kunnen we eens gaan kijken van die dieren van nou... Wat is er eigenlijk aan hun veranderd en doen ze het buiten werkelijk beter? Zijn die vroege beesten echt beter dan de buitenbeesten? Want, want die, zegt... die, ga je, die ga je dus ook echt loslaten? Ja, we gaan ze als eieren brengen we naar buiten en dan worden ze daar gewoon door hun gastenouders, zal ik maar zeggen, grootgebracht. En dan kunnen we ze, omdat we ze ringen, kunnen we ze volgen door hun hele leven heen en kijken hoeveel jongen krijgen ze zelf, hoe goed overleven ze. En dat is eigenlijk om te testen, want wij zeggen wel, van, nou, wat er nou gebeurt is in de natuur, het voedsel komt steeds vroeger. De vogels schuiven ook wel iets naar voren, maar, maar niet genoeg. Wij zeggen, de beesten buiten lopen achter. Maar door een soort vooruitgeschoven pion nu in het speelveld te brengen... kunnen we eens kijken, is dat nou echt zo? Die beesten die we loslaten, doen die nou echt wel beter? Of hebben wij het gewoon niet goed begrepen? Dus eigenlijk is de centrale vraag... heeft die mees wel überhaupt de genetische bagage... om zich te kunnen aanpassen aan zo'n snel veranderend klimaat? Ja. Hoe snel kan die zich aanpassen? En, uh, en moet die zich eigenlijk nog wel verder aanpassen? Of, of hebben wij dat gewoon niet goed begrepen? En zijn ze eigenlijk precies op track... En dat is allemaal heel belangrijk in die grotere discussie uh, over klimaatverandering. Ja. Maar, dus nog even voor de duidelijkheid, jullie zijn niet van plan om de halve Veluwe te bevolken met uh, zelfgefokte mezen die nee, beter nee, tegen nee, een nee, veranderend nee, klimaat nee. kunnen. Nee, nee, koolmezen komen voor van Ierland tot Japan, van Noord-Finland tot Noord-Afrika. Als we die allemaal zouden moeten worden vervangen door die mezen die we hier in deze VS kweken, dan zou het we echt wel even goed zijn. Ja. En nog eens even terug naar dat uh, fokken, dat kweken uh -huh. van, van mezen. Ik bedoel, kanarissen uh, ja, en, en pakieten, dat is allemaal wel bekend. Die stop je in een kootje en dat gaat dan wel. Maar is dat net met die mezen voor jullie precies hetzelfde? Ja, met die mezen gaat het heel erg goed zelfs. Uh, we hebben hier al vrij lange selectielijnen aan persoonlijkheid van, van mezen. Dat, dat doen we op een iets andere manier. Maar in feite doen we daar hetzelfde: mannen en vrouwen bij elkaar die we selecteren. En over het algemeen gaat het goed. Er zijn wel eens dus een paar die het niet doen. Waarom weten we niet. Maar de meeste paren produceren gewoon eieren en jongen. Nou, Oké, okay, dus je hoeft niet uh, geen, geen datingshow om te kijken of dat uh, de, de karakters wel matcht. Nee, nee dat, lijkt in ieder geval, uh, dat zou misschien wel helpen, maar we doen het in ieder geval niet. <laughs> Wanneer verwachten jullie uh, de eerste resultaten van deze spannende experimenten? Want dat, dat is het toch wel, volgens ja, mij. Ja, ja. We hopen toch wel binnen een jaar te weten of we werkelijk dat die, in dat DNA iets terug kunnen vinden over de legdatum. En dan, uh, ja, dan zal in de aankomende jaren moet die lijnen langzaam verschillend van elkaar worden. Ja, daar gaat per definitie natuurlijk iedere keer een jaar overheen voordat je de volgende ja, generatie... Uh, ja. Eén één generatie per jaar, dat is... Uh, dan ga ja. je geen fruitvliegen, nee. Dan gaat sneller. Hoe, hoeveel generaties denk je nodig te hebben? Nou, we hebben, we hebben tijd voor vier generaties en we hebben uitgerekend... dan moet er echt wel een verschil zijn waar, waar we wat mee kunnen. Ja. Ja. Dus uh, even kijken, in uh, 2018 kloppen we nog eens een keer aan? Uh... 2019 is vroeger nog op. <laughs> <Okay. laughs> nou, de afspraak staat. Ja, prima. Muziek van de Zwitsers-Amerikaanse componist Ernest Bloch was dit. Het derde deel, het Allegro giocoso uit de suite modale voor dwarsfluit en orkest. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, als je niet gooi er een beetje vaart in. Je <laughs> ja, merkt het. Exact, ja. Wat vogels als scholekster en klute brengen te weinig jongen groot. Dat is de conclusie van een rapport van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Belangrijkste oorzaken zijn stormvloeden, predatie en een verminderd voedselaanbod. Vooral in 2009 en 2010 waren er stormvloeden in de Waddenzee... waarbij de kwelders onderliepen. Honderden nesten van scholeksters, lepelaars en kluten gingen verloren. Verder eten... Vossen, bruine ratten, egels en ook verwilderde katten grote aantallen eieren en kuikens op. Schelpdiereters als scholexters en eidereenden, maar ook meeuwen en sterns... hebben bovendien ook nog te maken met voedselgebrek. Het dreigt de natuur. Honderden zeldzame plantensoorten in Europa dreigen te verdwijnen... door de toename van fosfaat in het milieu. Dit schrijven Nederlandse wetenschappers deze week in het tijdschrift Nature. Het gaat met name om planten die leven op voedselarme gronden... als duinvalleien en vochtige graslanden. Het is nu duidelijk geworden waarom juist deze soorten zo kwetsbaar zijn. Martin Wassen, hoogleraar Milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Die planten zijn zo kwetsbaar omdat ze heel erg goed zijn aangepast... aan plekken waar weinig fosfaat is. En de belangrijkste aanpassing die ze ontwikkeld hebben... om daar te kunnen overleven, is heel weinig doen aan... Bloeien, aan celdeling, aan zaadzetten, dus aan seksuele reproductie. Want dat kost veel fosfaat. Dus de reden dat ze daar staan is omdat ze er zo zuinig mee kunnen doen. Maar van de andere kant zijn ze daardoor kwetsbaar voor versnippering. En dat geldt bijvoorbeeld voor allerlei soorten orchideeën. Dat geldt voor de parnassia. Dat geldt voor allerlei zeggensoorten. En dat zijn dus uitgerekend de soorten van die voedselarme plekjes. Dus we zouden vooral eigenlijk moeten investeren in uh, laagproductieve voedselarme natuur. En daarin investeren, dat meer restaureren of ontwikkelen. En behouden waar het nog is natuurlijk. Verkeersinformatie. Ja, voordat we naar de verkeersinformatie gaan, heel even. Ja, ik moet even zeggen, het is een ochtend van prachtige luchten. Heel soms breekt de zon door die grijze laag heen... en dan komt er prachtig licht op, nou ja, in ons geval hier... de rietlanden en de berkenbomen in de verte, dus... Uh... Ja, fantastisch. Nou goed, nu naar de verkeersinformatie. Het besluit van verkeersminister Melanie Schultz... om de maximumsnelheid op de A13 bij de Rotterdam weer te verhogen... van 80 naar 100 km per uur, is onzorgvuldig genomen. De rechtbank in Rotterdam oordeelde deze week... dat er te weinig rekening is gehouden met omwonenden van de wijk Overschie. Voor 27 seconden tijdwinst op de A13 leveren duizenden mensen in op hun gezondheid, zegt Milieudefensie. De vervuiling blijkt veel hoger te zijn dan de minister heeft voorspeld. De rechter heeft nu gezegd dat het recht op een gezonde leefomgeving zwaarder weegt... dan iets harder rijden op een snelwegtraject van drie kilometer. Nog zo eentje. Ja, nog meer verkeersinformatie. Morgen heeft de Tweede Kamer de laatste kans om de aanleg van de Blankenburg-tunnel tegen te houden. De toekomst van het unieke landschap van Midden-Delfland, de groene long voor de omliggende steden, kan nu nog veiliggesteld worden. Minister Schults, daar is ze weer, heeft vorige week het definitieve plan voor de Blankenburg-tunnel naar de Tweede Kamer gestuurd. En daaruit blijkt dat zij de kritiek op de aanleg van de tunnel volledig naar zich neerlegt. Morgen is de Kamer dus aan zet. Dieren in het nieuws. Vleermuizen in Afrika zijn mogelijk met gevaarlijke virussen besmet. Eén van de vleermuissoorten, de palmvleerhond... kan in heel Afrika een bron van besmetting zijn. De virussen zijn ongevaarlijk voor de vleermuizen zelf... maar mensen kunnen er mogelijk wel ziek van worden. Vleerhonden worden regelmatig bejaagd in Oost-Afrika... en daarom is er een reële kans op besmetting... Ondanks bleek dat SARS afkomstig is van vleermuizen... en ook andere epidemieën lijken bij vleermuizen te ontstaan. Volgens, de, volgens het RIVM komt dat omdat de vleermuis, evolutionair gezien, een oud zoogdier is... dat in zijn evolutie in aanraking is geweest met veel verschillende virussen. En die dragen ze, zich nog, de dragen ze nu nog steeds bij zich. Amfibien. Wie bij het Zuid-Limburgse bunderbos aan het spoor werkt... moet voortaan eerst zijn schoenen en al zijn gereedschap ontsmetten. Deze maatregel is genomen om de zeldzame vuursalamander te beschermen. Onlangs werd bekend dat een schimmel verantwoordelijk is... voor de mysterieuze massale sterfte bij vuursalamanders. De Nederlandse populatie nam in enkele jaren tijd af met 96 procent. De vuursalamander komt bij ons alleen voor in het zuiden van Limburg.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 Yara B. speelde een tango van de Braziliaanse componist Ernesto Nazareth. Eindelijk zijn ze vrij, althans, uh, voorlopig dan. 29 van de 30 Greenpeace-actievoerders van de Arctic Sunrise... kwamen een paar dagen geleden op borgtocht vrij. Tussen de inmiddels beroemde Arctic 30 zijn twee Nederlandse actievoerders... Mannes Ubbels en Faise Oelase. We hebben het afgelopen weken vaak over ze gehad. Ze zitten al sinds half september vast in Rusland... na een actie van Greenpeace tegen olieboringen van het Russische bedrijf Gazprom. Op de Noordpool aan tafel. Directeur van Greenpeace, Sylvia Borren. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ze al gesproken? Nee, ik zelf nog niet. Nee. Ze worden op dit moment uh, worden ze erg um, beschermd. En dat is ook heel goed. Uh, ze hebben met hun familie ze heeft uitgebreid met haar moeder gesproken. En uh, met een collega van mij. Uh, maar we, het is helemaal op uh, nu uh, op grond van wat ze zelf. Ja, even dus rusten. Ja, laten ze echt met rust. En, en, en hoe zitten ze? waar zitten ze? Zitten ze in een hotel of in een. Ja, ze zitten in een safe place, zoals we dat noemen. Ja. Um, en daar mogen ze zitten en blijven ze ook. Uh, inderdaad een hotel. Maar zijn ze dan na de geval? want ik las even, gisteren nog in de Volkskrant stuk, medewerkers stonden klaar met boterham en pindakaas en uh, whisky. ik geloof dat Mannes uh, een glas whisky ja. vooruit werd gesteld. Uh, gaat dat wel, wel onder begeleiding van de Russen? Worden ze dan naar een plek toegebracht? Uh... Nee, ze, ze kwamen buiten en toen zijn ze teruggegaan naar, uh, naar het hotel. Uh, Mannes is overigens een nacht in het ziekenhuis geweest. Dat uh, ja, laten um, we ook. Dat ja. Hij had last van hoge bloeddruk, heb ik begrepen. En er zitten er... Nu alweer beter? De, de, ik geloof dat het Okay is. En er zit er nog één, uh, nog Philip Bol, die zit nog met uh, Colin Russell Die zit er nog in de cel. Want zijn beel is wel doorgekomen vrijdagmiddag. Maar toen was er geen tijd meer om hem vrij te krijgen. Dus, uh, het, het zijn een stoorkwestie, ja. ja nou, dus er zijn 28 echt uh, op vrije voeten. Maar dat is ja. nog beperkt de maar, maar, vrije voeten natuurlijk. Eigenlijk is het een soort huisarrest. Uh, ja, eigenlijk wel. Okay. Zo moet je het zien. Maar ja. hoe, hoe is het met ze? Want we, we, we krijgen daar niet zo heel veel mee. Ja, dat ze zien hebben in pindakaas en whisky. Dat snap, dat snap ik. Maar het gaat je niet in je kou kleren zitten natuurlijk twee nee, maanden. Nee, en daarom wordt er nu... We hebben een heel, heel team daar die uh, ze aan het begeleiden zijn. Ja. Eén verhaal wat ik hoorde is dat er... Um, uh, bij twee die samen op een kamer zijn, want het hotel is ook niet al te groot... dus ze moeten nog steeds kamers delen, dat er op de deur geklopt werd om acht uur s morgens... en dat ze automatisch allebei uit bed sprongen en Klaar. Uh, hun, uh, ja. hun shirt uitdeden. omdat dat de ochtendinspectie in de gevangenis oh. was. Dus, um, dus ik denk dat uh, er nog heel wat... Uh, ze zijn helemaal geconditioneerd. Helemaal geconditioneerd en ik denk dat er nog heel wat te verwerken is. Ja. En daarom is het ook erg belangrijk dat we nu echt... Uh, de, negen, de 28 die op, vrij, op gedeeltelijk vrij nee, voeten zijn, echt beschermen en, en helpen. Wat heeft u, want het zijn uw medewerkers. Is dit nou part of the deal voor een, een, een Greenpeace-campaigner... die uh, ja. de Noordelijke IJssee opvaart? Ja, iedereen die uh, op deze missie mee heeft gedaan... Uh, wordt daarin helemaal gescreend... en neemt een zeer persoonlijke beslissing uh, om mee te doen... Grappig genoeg hebben we altijd veel te veel mensen die mee willen doen. Um, maar dat is, dat is eigenlijk met al onze actievoeren. Dat, um, dat is één situatie waarin ieder mens zelf moet zeggen... ik wil dit doen en ik weet waar ja. ik voor sta. En je ik tekent weet... daar min of meer voor? Ja, je moet, je of, moet echt zelf... Teken je uh, daar letterlijk voor ook? Uh, we tekenen, alle actievoerders tekenen uh, om, om mee te doen. En elke specifieke actie wordt weer helemaal voorbereid met de mensen. En uh, dus... Nou ja, jullie hebben iets van Pfizer gezien. Um, ja. Onze Nederlandse campagne. een hele sterke, moedige meid die, die is zei ook van tevoren was een gedaan. interviewtje met haar en ja. zei ze ook van ja, ik weet ja. dat het dingen kunnen gebeuren. Ja. Maar het, het zal toch uh, voor, voor jullie wel. Uh... Ja, toch koud op je dak vallen dat ze kunnen nog steeds 15 jaar krijgen. Ja, het stomme is dat er wordt heel gezegd piraterij is nu weg en het wordt hooliganisme. maar allebei de aanklachten zitten nog in hun uh, juridische dossier. Dus het stomme is dat we ook dat weten we gewoon nog, uh, nog niet hoe dat verder gaat. Het is natuurlijk wel heel erg goed dat vrijdagmiddag uh, het uh, zeetribunaal heeft gezegd, Rusland moet het schip en de dertig opvarenden nu Vrij. vrijlaten. Ja. Maar, maar Rusland heeft meteen gezegd, wij uh, trekken ons daar niks van aan. Ja, ze nee, dus. hadden al gezegd, wij erkennen dat tribunaal niet. Uh, en daar moet dan weer geloof ik een dikke 3,5 miljoen uh, als, als borg voor. Uh, uh, of als een soort bankgarantie. Een financiële uh, garantie, ja. Dat is gelukkig ja. nog iets anders dan uh, de borg die wij hebben moeten betalen. Maar het gekke is, Rusland erkent het tribunaal wel. Is ook onder... onder... Maar, maar deze zaak niet. Maar deze zaak ja. niet. Maar heeft het zeerecht tribunaal... wat heeft hij dan überhaupt in de melk te brokkelen? Of is dat gewoon voor de bühne een uitspraak geweest? Nou ja, het is een VN-conventie waar Rusland ook aan uh, ondertekend heeft. En ook wel belang heeft uh, als er andere disputen zijn op zee. Ja. Uh, en ook een aantal zaken... Rusland heeft zelf met een aantal andere zaken ook meegedaan... Ja. Dus uh, we, we moeten gewoon zien hoe dit, hoe dit verder gaat. Het kan vervelend voor Rusland zijn. Als zij eens een keer iets aanbrengen bij het CG tribunaal dat, dat dan dat... tegen ze gezegd kan worden... ja, ja. jullie, vorige Zo... zaak deed hij ook niet mee. Dus, Zo dus... denk ik erover, maar ja. Ja. zij ja. nog niet. Nee. En dan heeft Poetin gezegd... nou, die, die, die Arctic 30 die zouden eigenlijk gratie moeten krijgen. Ja. Maar ja, als Rusland nou juist wil laten zien... dat ze een moderne democratie zijn met de scheiding der machten... Zou de rechter juist wel kunnen zeggen, nou en toch krijgen ze 15? Zie oh, ja. je wel, de president heeft niets met onze rechters te maken. En ik vind zelf het beeld van gratie voor iets wat je niet gedaan hebt, een beetje raar. Oh, ja. um, Dat wil je eigenlijk niet krijgen van Poetin. Nou, het is een makwaardig begrip. Nou, dan gaat het in de pers nu vooral echt over deze rechtszaken. Dus ja. die 30 die daar vastzitten. En ook een beetje, ja, het voelt ook een beetje als Rusland nee, tegen Nederland of zo. Er zijn ook heel veel, heel veel andere daar, is daarbij geweest. Uh, uh, maar het gaat natuurlijk niet over die rechtszaak. Vind je, vindt nee, je niet... Voor mij gaat het ook, gaat het ook uh, helemaal niet over Nederland en Rusland. Maar het gaat wel over Gazprom en Shell. En uh, Shell heeft zich nog helemaal niet gedistanceerd van Gazprom. Heeft zich niet uitgesproken over uitgesproken over deze rechtszaak. En überhaupt vind ik dat uh, het bedrijfsleven in Nederland... Uh, zich niet duidelijk heeft uitgesproken voor het recht op protest. Shell zegt dat altijd, uh, ja, wij vinden recht op protest. Maar in dit geval zijn ze muizen stilgebleven. En um, het gaat natuurlijk over boren op de Noordpool. En dat moet gewoon niet gebeuren. En dat moet niet gebeuren door Gazprom en dat moet niet gebeuren door Shell... en dat moet niet gebeuren door een aantal andere uh, oliemaatschappijen. Dat is de zaak. En... Dat gaat over klimaatverandering, dat gaat over het beschermen van de Noordpool. En daar staan wij voor en daar staan onze mensen voor. En ik ben waanzinnig onder de indruk dat de dertig die nu uh, bijna allemaal op vrije voeten zijn beperkt vrije voeten dat die ook telkens meteen als ze aan het woord komen ja. dit ook zeggen. Is er iemand die ook een papiertje in zijn hand hield toen hij de cel uitkwam letterlijk safety-hearted. Ja, ja dan sta ja. je toch wel heel ja. voor je zaak. Ja. Ja. Ja, wel nou, hoor, wat dat betreft. Ze zijn zo sterk, echt heel goed. Nou zit Nederland er al behoorlijk in, hè? in die samenwerking met Gazprom. Uh, niet alleen via, uh, via Shell, maar uh, we krijgen Russisch gas. En Nederland wil de gasrotonde van Europa worden. Daar gaat natuurlijk ook Russisch gas naartoe. Ja. We zitten er al tot in zo'n nek. Ik kan nu even niet op een meter hier kijken waar wij zitten. Maar uh, een deel van, van de verwarming hier zal misschien ook wel met Russisch gas... Uh, en, en dat geldt dus, dus ook gasdraai. voor heel Europa. Hè? Voor Gazprom is op dit moment het ontzettend belangrijk om uh, Europa te zien als een, uh, een markt ja. voor gas en olie. Ik kan geen Europese voetbalwedstrijd op tv zien... of zie je Gazprom de hele tijd voorbij komen. Precies, ze zijn met een, met een groot charme offensief bezig... Uh, om te zorgen dat we Gazprom als een uh, goed bedrijf ja. gaan zien. En dat zien we niet. Gazprom heeft slechte uh, staat van dienst... in termen van uh, ook uh, olielekkages en een aantal andere ook. En wij vinden het heel belangrijk... De Europese Commissie en het Europese uh, Parlement hebben zich overigens goed uitgesproken over uh, onze dertig. En ik hoop dat ze dat nu ook gaan opvolgen met duidelijk maken... dat we geen uh, Noordpoololie Europa in willen. Gazprom nee, wil in 2014 al boren. Ja, dat klopt. Daarvoor waren ze daar nu bezig. En ze zijn dus nu aan het boren. En het zou dus kunnen dat er uh, al volgend jaar of het jaar daarna... Uh, Noordpool-olie onze kant op komt. Ja. Is dat olie in eerste instantie of gas? Volgens mij of... is het, um, het gas en dan ja, olie. Ja, erbij. Ja. Um, ja, valt dat te voorkomen? Als die Russen die, die, die, die kraan daar openzetten, ver weg, dan weet wij ik wij niet zin zin of ze het... dat willen. Dat het voorkomen wordt, valt het te voorkomen. We ja. hebben nu al miljoenen mensen. Van allerlei landen en van allerlei plekken. die zeggen: bescherm de Noordpool. Ja. En het gaat over klimaatverandering. Kijk wat er in de ja. Filipijnen gebeurt. Ja. Dus zorg dat. Ja. Maar die worden leggen doorgaan. maar weinig mensen nog, hè? Veel te weinig. Ik zou willen dat iedereen daarover heeft. Maar het wordt wel. Gele... Het is natuurlijk ook uh, door de Filipijnen zelf in de klimaattop gezegd. Uh, laten we ophouden met deze waanzin. De rijke landen zijn ook in Warschau weer bezig geweest met. Um, met meer handel, meer ondernemerschap en niet met... Dat uh, hebben uh, we net gehoord ja. van Bas Uikant. Want de even het ja. domino-effect. Meer fossiele brandstof verstoken, is meer CO2-uitstoot... is een, een grote bijdrage aan de klimaatverandering... is... Extremere weersomstandigheden en dit en stormen, soort stormen. Zo ja. so is het. En, en uh, uh, Bill McKibben uit Amerika heeft samen met Naomi Klein. is hij begonnen met een, uh, met een Club uh, 350-oor. Waar die zegt: we moeten eigenlijk disinvesteren in olie. Uh, want die, als we nu al een kwart tot een derde van de olie die boven de grond is, de lucht. In stoken, ja. Dan gaat die klimaatverandering al boven de 2 graden opwarming van de aarde. En dat is dus heel erg um, snel en direct aan de orde. Ja. En... Maar nou zeggen Bill en Naomi, en, en u zegt dat, en El en Gore zei dat, en wij zeggen het ook al, ook al 35 jaar. Ja. Maar en, en net in Warschau zei dus toch iets heel anders. En we worden net de meest optimistische van het stel, Bas Eickhout, en die was eigenlijk heel pessimistisch. Ja, het is, het is, het is ontzettend. Het is heel cynisch. Um, uh, en dat geldt ook voor, voor de Nederlandse bedrijfsleven. Bernard Wintjes heeft net gezegd... we moeten meer uh, uh, koopman zijn en laten we die dominee kant nou vergeten. Ja. Nou, ik vind de koopman heel erg hypocriet... Uh, want dan gaan we maar door met uh, handel en fossiele industrie en vuile industrie. En kan mij het schelen wat er in de Filipijnen of waar dan ook gebeurt. Ik vind de dominee ook hypocriet als wij naar andere landen toe uh, preken... maar zelf ons zaakje niet op orde hebben. Nee. En ik vind het Nederlands bedrijfsleven op dit moment heel hypocriet. Want ze hebben zich niet duidelijk uitgesproken voor schone industrie... En, voor, en Shell die ook meedoet um, wat dat betreft. Uh, en Shell heeft bijna een beetje lacherig. Tenminste wat ik gehoord heb op de radio. En zo, ook over omdat jullie natuurlijk nu in Nederland ook weer campagnes zijn gaan voeren. Een beetje zo ja, ja, ja. Ze ontkennen we gewoon de We zijn verbinding. het wel gewend, zei de woordvoerder. Ja. ja, maar ze ontkennen de verantwoordelijkheid die ze hebben. En uh, de Dutch Sustainable Growth Coalitie, daar zit Shell ook in. Um, en wat dat betreft uh, zijn ze gewoon bezig om te doen alsof, het, alsof zij schone handen hebben. Maar ze hebben erg vuile handen. Ze uh, zijn een van de grootste en vervuilende olieindustrieën ter wereld. Dus onze zaak in Nederland is om Bernhard Wientjes en Shell... en het Nederlands bedrijfsleven uh, te vragen om zich duidelijk uit te spreken... Tegen wat er in Rusland gebeurt met onze dertig. Stelling nemen, ja. Stelling nemen. En voor een schone toekomst. En zorgen dat we die klimaatverandering stoppen. We kunnen het nu nog stoppen. De, de, de ontwikkelingen binnen bedrijven. Wij, wij maken ook vaak uh, melding van positieve ontwikkelingen in bedrijven. Dit bedrijf wil meewerken. Dat bedrijf, een energieakkoord. En, uh, hoe, hoe, hoe kwalificeert u dat dan? Gewonder nou ja, in de ik, marge? Er zijn bedrijven die echt stappen maken. Dat is duidelijk. Um, maar heel vaak is het nog uh, groene praat. Ja. En niet groen doen. Uh, en daar ben ik uh, redelijk... Uh, heel vaak als ik uh, ergens um, met een CEO wil spreken. Dan krijg ik de issues manager. Of ja. de uh, communicatieman of vrouw. Die verantwoordelijk is om... Clubs zoals Greenpeace een beetje op afstand te houden aan ja, de telefoon. Een plaatje ook. Ik... Maar, maar een ja. tijdje leek er toch een, een wat andere wind te waaien. Wat is er dan nou gebeurd? Heeft, heeft Greenpeace de teugels laten vieren? Hebben u niet hard genoeg uh, op al die dingen Nou, deurige, ik denk dat rr, wij niet klot, zozeer gestart? de teugels laten vieren. Maar ik denk dat de keuzes die bedrijven moeten maken, en er zijn er die ze maken, nou, om echt te vergroenen en serieus te zijn. Uh, in hun hele productieproces. Niet in de groene praat, maar in het hele productieproces. Dat zijn grote stappen die ze moeten zetten. En we zien dat uh, sommige bedrijven... die in diezelfde Dutch Sustainable Growth Coalitie zitten... daar wel stappen in zetten. Maar als wij ze vragen om zich uit te spreken voor uh, betere... Uh, bezuinigingen op energie, energiebesparingen, minder CO2-uitstoot... ook voor uh, 2030 in Europa... dan uh, moeten we echt uh, kijken wie zich duidelijk ja. uitspreekt. En er zijn een aantal die het doen. Is ja. de confrontatie nu in Rusland is dat, uh, exemplarisch? Is het een tijd voor meer uh, hart tegen hart? Of gaat er een guurdere wind waaien? Nou ja, het is overduidelijk... Dat we niet veel tijd meer hebben in, op deze pla planeet. Het is overduidelijk uh, dat we gewoon bezig zijn. De, als je kijkt naar wat. wat uh, al twintig jaar geleden was het al duidelijk dat de rijkere landen de klimaatverandering veroorzaken. en moeten zorgen dat er geld gaat naar ontwikkelingslanden. en om dezelfde route te voorkomen daar. en om te zorgen dat. Uh, uh, de, de, de schade die daar brokkend wordt door ja. ons leefstijl. Te om te compenseren. Om te compenseren. Maar gaat, gaat, dat, dat weten we. En dat, dat, maar gaat Greenpeace nu. Gaat, gaat, gaat, wordt het been wat gestrekter. waarmee Greenpeace erin gaat? Ja, ik, ik zelf heb het beeld dat Greenpeace. Uh, altijd goed nadenkt. over welke soort acties werken. nou op welk moment. Um, maar het is duidelijk dat wij. de uh, camera van de wereld. het oog van de wereld. willen hebben. op de plekken waar de meeste van ons niet kunnen komen. Zoals wat Gazprom aan het doen is in de Noordpool. En onze Noordpoolcampagne is maar net begonnen. Ja. En wij zullen staan voor het beschermen van de Noordpool. Omdat dat samenhangt met het beschermen van de planeet tegen klimaatverandering. En omdat de fossiele industrie een achterhaalde, achterhaalde industrie is. En daar ja. moeten we met z'n allen uh, ons tegen inzetten. Willen we nog leven op deze planeet? Nou, door al dat hebben? Russische glazen is natuurlijk de spotlight wel heel erg nu op jullie komen te staan... De spotlight ik wil niet is op, zeggen, jullie hebben gaspond. dit zo niet bedacht... en dit doe je niemand zijn, aan. Maar, maar nee, um, nee. als jullie ontvangen hadden op dat boorplatform... dat was natuurlijk eens een... Ja, maar ik hoop, ik hoop zelf dat uh, de spotlight vooral op de zaak uh, blijft. En namelijk niet boren naar olie op de Noordpool. Zorgen dat onze CO2-uitstoot omlaag gaat. Zorgen dat de uh, schone industrie het gaat winnen... in, de economische, in de, onze economische leven. En zorgen dat... Nou ja, ook de bedrijven, ook de grote bedrijven... ook de Bernard Windjes enzovoort zich ja. daarover uitspreken. Want het gaat eigenlijk niet over of de koopman of de dominee. Het gaat over gewoon eerlijk en duurzaam uh, bedrijfsvoering. En ja. dat zouden we als Nederland moeten kunnen. En dat kunnen we nog niet genoeg. Nee. Wat is nu de volgende stap? Hoe In nu termen weg? van Rusland? ja. Ja, wij uh, hopen nu dat er op allerlei manieren uh, landen zullen zeggen... nu moet Rusland de mensen vrijlaten. Dat heeft uh, Frans Timmermans, de minister, ook meteen gezegd. Nou, we hebben nu een duidelijke internationale uitspraak... Uh, die zegt schip en bemanning uh, moet, moet vrij ja. kunnen. Ja. En uh, nou, nu is het dus niet meer een discussie tussen Nederland en Rusland. Nu is het een discussie tussen de VN en Rusland. Ja. Hou je je aan de... Uh, conventies en verdragen die je hebt ondertekend. Ook als een uitspraak jou niet helemaal uitkomt. Ja. Ligt u er wel eens wakker van? Ik heb er hartstikke van wakker gelegen bij Tijd en Waeli. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. En ik ben heel erg blij dat ze nu buiten de cel zijn. Maar ze zijn in Sint-Petersburg... en ze zijn nog helemaal in de macht van de Russische autoriteiten. Echt vrij ben je dan natuurlijk niet. Echt vrij ben je niet. En ik ben, ik ben pas tevreden als onze mensen en ons schip daar weg is. Nou, laten we hopen dat dat heel snel ja. gebeurt. Sylvia Borre, directrice van Greenpeace. Dank u wel. Alexander Taro, piano, werd er ook helemaal opgewonden... van het vrijlaten <laughs> van Faisal Olaassen en uh, Manners Ubbels. Um, yes, sir, that's my baby, van de Amerikaanse componist Walter Donaldson. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Ik noem nog even het leukste nummer van Nederland. 035671338. Uh, en luister even naar deze fenomelding van onze vaste volksternier uit... Goedemorgen, met uh, Henk van der Kwaak van Volkstein ter Weer en Wassenaar. Vorige week zag ik de honingbijen nog heel vaak met achterpoten vol stuifmeel hun kast binnengaan. Soms bij weersomstandigheden dat ik dacht, eh, dames, blijf toch gewoon lekker binnen. Maar vanaf afgelopen maandag heb ik geen bij meer gezien. We zullen op ze moeten wachten tot ze over een paar maanden naar buiten komen om de darmen te legen. Voor wat Imkers de reinigingsvlucht noemen dus. Maar dat is nog niet alles. Wat dacht u van deze bijzonderling voor de tijd van het jaar? Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer en Wassenaar. Vorige week zag ik de honingbijen nog heel vaak met achterpoten vol stuifmeel hun kast binnengaan. Soms bij weersomstandigheden dat ik dacht: uh, dames, blijf toch gewoon lekker binnen. Maar vanaf afgelopen maandag heb ik geen bij meer gezien. Ja. We ja, ik, ik... zullen op ze moeten wachten tot nee, nee, ze nee, we gaan, gaan. verschuiven. <laughs> dus een dubbelingetje. Komt. Komt een andere. Teamker. Niet heel gus. Uh, ik hoop dat het ook een uh, goede waarneming is. Maar ik heb vandaag de eerste verlichte kerstboom gezien op Nieuwkerk bij Goorlen. <middels> De allereerste kerstboom van het jaar. Dus dat geen bijzonderling is. Uh, zeker op vroegevogels.varen.nl vindt u alle informatie over de masterclass natuurfilm en Fotografie door de makers van de nieuwe wildernis. Ruben Smit, onder andere in Cinemec in Ede op zondag 1 december. Meld u aan als u daarbij wil zijn. Er kunnen er nog een paar bij. Nou, niet vergeten, komende dinsdag natuurlijk vroege Vogels televisie. Over ballast, water en dat gezendelde Edelherd op de Veluwe. En uh, we gaan uitzoeken hoe slim nou eigenlijk domme ganzen zijn. Vroeggevogels TV. Komende dinsdag 10 voor alle wacht bij de Varen op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 Veranderend geluid in onze leefwereld. Als het zo gaat met de ontwikkeling van de elektrische auto als ons wordt voorgespiegeld, dan wordt het geluid van een stad vol benzinemotoren bedreigd geluid. En de toenemende power van de -pil. Wij zien De afgelopen jaren zien we dat de dosering in de pillen dus echt enorm omhoog gegaan is. Vanavond tussen 9 en 10 in Holland Radio. Radio 1. Verandering. Het nieuws van alle kanten. Het houdt niet op.